Gestart. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslagen vandaag in Nigeria is opgelopen tot 32. Verderweg de meeste doden vielen bij een bomaanslag op een kerk nabij de hoofdstad Abuja. Er waren nog vier aanslagen, onder meer op een kerk in de stad Jos. Verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de islamitische extremistische beweging Boko Haram. Betekent westers onderwijs is verboden. Nigeria heeft een islamitisch en een christelijk deel. Volgens mensenrechtenactivisten zijn er sinds medio 2010... meer dan 250 mensen om het leven gekomen door geweld van Boko Haram. De hackersgroep Anonymous zegt achter de inbraak te zitten... bij het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor. Volgens de hackers hebben ze 200 gigabyte aan e-mails en creditcardgegevens in handen. Stratfor geeft in een verklaring toe dat het bedrijf is gehackt... en dat nauw wordt samengewerkt met de justitie om te achterhalen wie hierachter zit. Stratfor heeft onder meer de Amerikaanse land- en luchtmacht en de bank Goldman Sachs als klanten. De hackers zeggen dat de gegevens niet voldoende beveiligd waren, waardoor ze toegang konden krijgen. Anonymous zegt dat deze week nog meer bedrijven op de nominatie staan om te worden gehackt. Een vliegtuig dat van Spanje naar Finland vloog is op Schiphol geland nadat een passagier stennis had geschopt. De man was agressief tegen zijn vrouw. Toen de bemanning er wat van zei, werd de passagier zo boos dat een worsteling ontstond. Hij kon uiteindelijk in bedwang worden gehouden en werd geboeid. De piloot besloot op Schiphol te landen om de man het toestel uit te zetten. De 57-jarige Finn is door de Marechaussee aangehouden. De Amerikaanse militair die terugkwam uit Afghanistan... is bij een feestje ter gelegenheid van zijn thuiskomst in Californië neergeschoten. Hij werd tweemaal in zijn rug geraakt toen hij een ruzie wilde sussen waarbij zijn broer betrokken was... Slachtoffer is verlamd en zijn toestand is kritiek. De militair was in Afghanistan gewond geraakt. Kwam na een lange revalidatie thuis. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Minima van 8 graden. Ook morgen veel bewolking. Lokaal wat motregen. Het wordt morgen zo'n 11 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM Dit is Kerst met ZFM Met nu nu Tab -zappy.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 Steven We gaan door met een, een oude bekende Toeter met Land of Enchantment. En het wordt een heel mooi programma. Ga lekker zitten en genieten van Peaceful Radio.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 Goed, ik ben straks bij je terug voor nog een uurtje Kerst Pinspoel Kerst Radio. Tot straks.